Anja en haar tuin. Heel lang geleden woonde er in een land hier ver vandaan een meisje dat Anja heette. Ze woonde in een tuinhuisje dat midden in een prachtige tuin stond. Ze had bedienden die goed voor haar zorgden. Ze hoefde niets te doen en ze kon net zoveel in de tuin spelen als ze maar wilde. De tuin was heel groot en er stonden prachtige bomen en bloeiende struiken in. En overal in de tuin stonden het hele jaar door bloemen in alle kleuren. Anja hield heel erg veel van haar tuin. Op een dag speelde ze op het grasveld. Er kwam een oude wijze man naar haar toe. Leuste goed, Anja, zei hij terwijl hij haar hand pakte. Toen je werd geboren heb ik je moeder beloofd dat je één wens zou mogen doen. Die wens zal ik vervullen. Zeg me maar wat je graag wilt. Ik kan je rijk maken of heel mooi. Ik kan zelfs een prinses van je maken. Maar voordat je antwoord geeft, moet je heel goed nadenken. Want je mag maar één wens doen. Anja dacht diep na over de woorden die de oude man had gesproken. Maar omdat ze niet zeker wist of ze gelukkiger zou worden als ze rijk of mooi was... of als ze een prinses werd, zei ze... Ik wens dat ik mijn hele leven in deze mooie tuin mag blijven wonen. Weet je het zeker? vroeg de wijze man. Ja, ik weet het zeker, zei Anja. Ik ben hier heel gelukkig en dat wil ik graag blijven... Ik hoop maar dat je er geen spijt van krijgt als je ouder bent, zei de man. Maar je wens zal in vervulling gaan. En hij liep de tuin uit. De jaren gingen voorbij. Anja groeide op. Ze werd een mooie, jonge vrouw. Er kwamen vele jonge mannen bij haar op bezoek... die verliefd op haar werden en met haar wilden trouwen. Maar Anja... Ze wilde niet trouwen. Ze wilde in haar tuin blijven wonen. Op een ochtend maakte ze een wandeling door de tuin. Opeens zag ze tussen de bomen een knappe jonge man staan. Anja werd meteen verliefd op hem. De jonge man pakte haar hand en zei: Ik heet Kester en ik ben de prins van een land hier ver vandaan. Wil je met me trouwen en met me meegaan? Anja wist niet wat ze moest doen. Ze was verliefd op de prins, maar ze hield ook zoveel van haar tuin. Ze probeerde niet te huilen en zei... Ik wil dan met je meegaan, als het kan. Lang geleden mocht ik van een oude wijze man een wens doen... en ik heb gewenst dat ik mijn hele leven in deze tuin kon blijven wonen. De prins pakte haar hand en liep samen met Anja de tuin uit... ...en niemand hield hen tegen. Anja dacht dat de oude wijze man haar wens moest zijn vergeten. Ze trouwde met prins Kester en reisde met hem naar zijn land. Na een paar weken kwamen ze daar aan. Kester woonde in een prachtig paleis met hoge torens en vloeren van marmer. Maar het paleis stond midden in een woestijn... Toen Anja uit het raam keek, zag ze niets anders dan zand. Anja huilde zich die nacht in slaap, want ze verlangde heel erg naar haar prachtige tuin en haar mooie bloemen. De volgende morgen maakte prins Kester haar al vroeg wakker en trok haar met zich mee naar het raam. Kijk, riep hij opgewonden, de oude wijze man is je wens niet vergeten. Anja keek naar buiten en zag... Haar prachtige tuin. Overal waar ze keek zag ze de bomen, de bloeiende struiken en bloemen in alle kleuren. En toen begreep ze dat waar ze ook naartoe zou gaan, ze altijd in haar tuin zou wonen.